Goedenacht, welkom terug bij Nachtkijkers. Vannacht bij mij te gast Jan-Steven van Dijk... wethouder voor geluk in de gemeente Schagen. Als u wilt reageren op deze uitzending... dan kan dat via de mail nachtkijkers.ncv.nl... of telefonisch 0800-1121. Ja, hoe kan een gemeente nou bijdragen aan geluk? Ook daarvoor zijn tips meer dan welkom... op uh, ons telefoonnummer 0800-1121. Jan-Steven van Dijk, nog, nog wel wethouder hè, voor geluk... want uh, er zijn natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen geweest. En het is nog maar de vraag op het nieuwe college, of daar weer ruimte is. Net al gezegd van, uh, ze zouden wel gek zijn... als ze nu weer een uh, ja. wethouder voor uh, geluk zouden afschaffen. Maar uh, is het dan ook gelijk dat, dat u mag blijven? Of, uh... Nee, dat is uh, niet zeker dat ik uh, mag blijven. Uh, een college wordt natuurlijk gevormd na onderhandelingen. Er gaan nu eerst partijen met elkaar praten. Precies. En proberen met elkaar tot een meerderheid te komen. En dan is het maar de vraag, zit jouw partij daarbij? Dat is één. En ja. twee, wil jouw partij je dan weer vooruit schuiven als wethouder? Ja, maar ja, nu ook dus uh, eigenlijk in, in het college... niet namens de eigen partij, de Partij nee. van de Arbeid... maar namens een lokale partij. Dus ja. ja, wie weet dat ze het allemaal zo geweldig vinden... en zeggen van, uh, blijf maar lekker, Van Dijk. Ja, dat, dat zou hartstikke leuk zijn. Dat, uh, maar er is een hele reële kans dat ik uh, ja, met een week of vier uh, voor dit stukje ja? werkeloos ben. Maar, maar zou je het zelf willen? Ik zou zelf uh, graag uh, verder gaan. Wel door? Ja. Als... Uh... Ik zou part-time wethouder voor geluk. Als part wethouder zou ik graag doorgaan. Met, uh... ja, ja, mocht het allemaal niet lukken, gelukkig geeft u meer eisen in het vuur. We bent ja. ook partner bij Loopbaan en Politiek. Hè, dat, voor voor ex-politici, dus u kunt straks uzelf gaan begeleiden. Ja. <laughs> Eventueel. Ja, ja. Uh, uh, en ook nog part-time directeur bij een zorginstelling. Ja. Zorgerf Waarland. daar gaan we dit uur maar eens over hebben. Ja, euh, euh, maar eens even hebben over euh, de drijfveren. Want euh, ja, euh, nu in de politiek, maar euh, ooit begonnen... en eigenlijk nog steeds ook actief in de zorg, maar ook begonnen in de zorg. Hè? Ja, ja. Wat, ik... wat is nou datgene wat u zei, van, nou, dat, dat ik wilde graag in de zorg werken? Ja, dat is een gek verhaal. Dat ik, ik wou eigenlijk het onderwijs in. Dat, maar in die tijd uh, was er een ernstig overschot aan uh, mensen in het basisonderwijs. Dus dacht ik, ik wil de zorg in of ik ga de zorg in. En ik had het idee, ik ga in het ziekenhuis werken. Nou, daar werd ik niet aangenomen. En toen had ik een filmpje gezien op televisie over de zorg. Ik dacht, de zorg. Later heb ik het filmpje nog eens teruggezien, ging over de psychiatrie. Maar ik solliciteerde in, bij een instelling voor gehandicaptenzorg... werd er aangenomen en ging als 17-jarige aan het werk als aspirant, leerling, zetverpleegkundige heette dat toen nog. Ja, en, en dat beviel gelijk goed? Dat beviel gelijk goed. Dat, uh, ik vond het heel leuk om met, uh, met mensen te werken... met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat was het ene. En het andere wat opviel was... dat ik ook uh, wel, wel managementvaardigheden uh, bleek te hebben. Want al heel snel uh, kreeg ik allerlei coördinerende taken. Ja, en dat, dat, dat, dat, is nog steeds, dat is eigenlijk altijd zo gebleven, die, die leidinggevende... Ja, ja ik, ik heb van alles gedaan. Ik heb bij de thuiszorg gewerkt, ik heb bij de reclassering gewerkt... ik heb in de gehandicaptenzorg gewerkt, in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Uh, veel uh, in leidinggevende functies. Ik heb heel lang dat gecombineerd ook met uh, de praktijk. Dat ik bij wijze van spreken voor het uitzendbureau ze nu dan nog werkte... omdat ik wel weten wat er op de werkvloer uh, leefde... En tegenwoordig combineer ik, zoals je al zei, drie dingen: loopbaan naar politiek, het directeurschap van Zorg Ervaarland en het wethouderschap. Ja, als we het dan toch even, even hebben over geluk, eh, hoe, hoe draagt nou al die verscheidenheid aan werk bij, bij? Aan, aan uw geluk? Uh, de rode draad uh, die erin zit is dat je er toe doet dat je gewaardeerd wordt en dat je anderen. Uh, een stukje verder kunt helpen. Dat, dat is wat bij uh, een geweldige bevrediging geeft. Ja, maar het is ook altijd een stukje geluk uh, ervaren, is ook altijd een stukje eigenbelang. Je die, die er, er, er gewaardeerd uh, willen zijn. Ja, ja dat, uh, dat, dat, dat voelt natuurlijk heel erg prettig. Ja, ja. Daar moeten we geen geheim van maken. Ja. En in, in dat, geldt dat in alle drie uh, de aspecten, dat die waardering komt die altijd terug? Is er genoeg waardering? ach, uh, je kunt je voorstellen dat het soms heel hard werken is... en dat je dan wel eens zoiets hebt van, van wat doe ik het allemaal voor? En helemaal in zo'n periode met verkiezingen... dat je nu een periode niet zeker bent uh, van, je, van je werk en dergelijke... Dat, dat de balans wel eens wat doorslaat. Dat zie je ook bij veel collega's... die nu een hele moeilijke periode doormaken... en denken van, vier jaar hard gewerkt en nou worden we afgedankt. Ja, voelt dat zo? Zo, zo voelt het soms wel. Het is niet terecht. Hè. Het is gevoeld. het is hartstikke subjectief. Dat uh, Je weet dat het erbij hoort. Ja. Maar je hebt ziel en zaligheid gegeven. En dan, ja, dan is het opeens afgelopen. Nee, maar dan kunnen we het nog even hebben over die uitslag... Hè, van de gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen week... In Schagen, waar u dus wethouder bent... is de, uw partij, de Partij van de Arbeid... dus gezakt van vijf naar drie zetels. U woont in Hollands-Kroon. Dat mag trouwens, hè. Een wethouder maar hoeft niet per se in de plaats te wonen... waar die wethouder is. Nee, je moet wel toestemming vragen aan de gemeenteraad. En ieder jaar moet je opnieuw toestemming krijgen. Ja, en, en maar goed, daar stond u ook op de lijst nog... voor de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Um, en daar ook een zetel ingeleverd van drie uh, naar twee. Ja. Senioren doen het daar trouwens heel goed, hè. Die, die doen het in, heel goed. In Hollandskroon. En ook nog weer een nieuwe partij, zomaar boem uit het niks, drie ja. zetels. Ja. Um, ja, wat denkt u dan, als u, als u dan ook zo'n lokale partij... in één keer zo boem ziet komen uh, of, of ja, andere partijen wel ziet winnen... en de Partij van de Arbeid uh, ziet inleveren, is dat dan dat is geen loon aan werken? Nee, nee. Dat, uh, de Partij van de Arbeid is heel vaak heel genuanceerd. Dat uh, ziet allerlei voor en tegens, uh, wil geen loze beloften doen en dergelijke soms a populistisch en ja daar daar word je op dit moment niet voor gewaardeerd ja. He, dat uh, mensen die horen graag dat er zaken opgelost worden. Ik zat bij het debat uh, anderhalve week geleden en daar hoorde ik collega's uitspraken doen dat ik dacht van nou je hebt ook het fact sheet financiën niet gelezen. Ik weet niet hoe je dat gaat realiseren, ja. maar ja. Het gaat uh, als gods woord in een oude Ik ding. wou het zeggen, ik wou het zeggen. Maar ja, uh, dan, dan, dan ja, begon het Duitsland er ook een beetje... dat, dat tast toch een klein beetje dan je geluksgevoel aan. Ja. ja. ja. Dat, uh, maar goed, dat is van tijdelijk aard. En uh, op, uh, op de langere termijn zal dat allemaal wel weer in balans komen. Laten we, laten we wel wezen. Ik ben natuurlijk een bevoorrecht mens. Ja. Dat... Bella, uh, nacht. Ja, nacht Martijn. Goedenacht meneer Van Dijk. Um, ik had een, een, een vraag over... Um, uh, nou Allereerst, ik vind het echt ho erg hoopvol om te horen... Uh, wat u in schagen gaat, gaat doen of bent aan het doen in die twee jaar. En vooral dat u zegt, oké, okay, we proberen de voorwaarden te creëren... voor een, oké, okay, u zegt gelukkig bestaan, ik zou willen zeggen een tevredenheid in je, in je bestaan en in je leven. En, maar aan de andere kant zitten we in een politieke sfeer van... Uh, ja, wat onze premier uh, enige jaren geleden uh, heeft gezegd... de overheid is er niet voor uw geluk. En het resultaat van die politiek... ja dat heeft u een beetje in de vorige uur kunnen horen... van een aantal mensen die gebeld zijn. en gezegd ja. hebben, ja, ik trek het niet. Ik red het niet met de middelen die ik heb. En nou, twee vragen aan u. Is wat u doet in Schagen een soort... Pilot voor ook andere gemeenten. Dat zou ik echt toejuichen, want u stelt de burger voorop in plaats van het systeem. En twee, kijkt u ondertussen ook naar het ellendige gevoel... dat de landelijke politiek waarin we nu zitten in de levens van mensen veroorzaakt. Zoals een van de zes mensen in Rotterdam le leeft in armoede. Ja. En dat is ontstaan door de politiek die we nu hebben. Maar ja, nou, daar hou ik het bij. Dat zijn twee hele goede ja. vragen. Heel erg bedankt daarvoor. Oké okay, Martijn, okay. succes. Fijne dag. Nacht. Dag hoor. Ja, is het, uh, Eerste vraag, maar is het uh, een pilot voor andere gemeenten? Zijn, zijn gemeenten te dringen om ook uh, hiervan te leren... en misschien wel een, een wethouder voor geluk uh, aan te stellen? Absoluut. Uh, we zijn in Schagen met het verhaal aan de slag gegaan. We hebben dat boekje geschreven. We hebben vorig jaar er een congres over georganiseerd. Er waren erg veel gemeentes aanwezig. En ik word erg veel gevraagd bij andere gemeentes om het verhaal te doen. En die denken ook na over de vraag van hoe kunnen wij dit ook implementeren. Ja, maar dat, die denken na. Nou, dat is natuurlijk een mooi begin. Maar is het al ergens anders geïmplementeerd? Uh, nog niet. Ik weet wel dat de gemeente Tiel voornemens is... dit jaar er serieus iets mee te gaan doen. Die willen ook een congres organiseren... en dan eigenlijk uh, hun uh, resultaten presenteren. Ik weet dat in Eindhoven, in Roerdalen, in Almelo... Uh, worden deelprojecten gedaan. Geluksplekken, geluksbudgetten. Ja. Dat, in die plaatsen doen ze al wel kleine, kleine stukjes. Dus uh, her en der... Uh, is men bezig. Maar ja, goed, dan de andere vraag. De landelijke politiek. Zit die een beetje het, het geven van geluk aan je eigen burgers in de weg? Staat die dat in de weg? Ja, dat vind ik lastig. De uitspraak uh, die mevrouw aanhaalde: zo van wij zijn er niet voor het geluk van de inwoners. die staat natuurlijk helemaal haaks. Op, uh, op wat wij stellen. Want wij zeggen, wij zijn van en voor de inwoners... en we moeten voorwaarden scheppen... zodat inwoners zo gelukkig mogelijk worden. Wat ik wel zie, is dat de landelijke politiek vaak zegt... we willen meer beslissingen bij de gemeente leggen... zodat het dichter bij de burger georganiseerd wordt... en beter aansluit bij de burger. Maar dat ze in die overdracht dan vanuit hun ivoren toren... zijnde de Eerste en Tweede Kamer, ja. allerlei regels meegeven... Die, die juist maken dat we weer minder aansluiten bij, bij inwoners. Dus, ja, en dat, dat, dan zo, zo zit je wel in, als gemeente in een spagaat. Zit je geweldig in een spagaat. Dat, uh, je, wat dat betreft zou ik ervoor willen pleiten dat je gemeente echt meer vrijheden geeft uh, om het uh, met en voor inwoners te organiseren. Gerda, goede nacht. Um, um, Martijn. Zeg het maar. En de heer Van Dijk. En ja. meneer Van Dijk. Ja. Nou, ik, um, en, um, ik had een, een vraag. Um, maar die is uh, door de vorige belster al uh, gesteld. Oké. Okay. Heb je nog een nieuwe uh, vraag? Een pilot voor andere gemeenten. Maar nou wil ik ja. vragen of de heer Van Dijk uh, zijn uh, ontzettend de best wil doen... om het uh, bij uh, de heer Rutte uh, en het kabinet... het bij de regeringen... Uh, het... het, het, het zijn werk op dat geluk. Ja. En in welke gemeente woon je zelf? Uh, in Delft. In Delft, oké. Okay. Nou dan, dan wordt bij deze ook alvast Delft opgeroepen... om daar een wethouder voor geluk aan te stellen. In Delft ja, hebben uh, ze wel iets, hè? Dat, uh, in Delft hebben jullie een, uh, uh, een, een... Ja, dat hebben wij in Delft. Wal ja, <laughs> van ik... Delft blauw. Okay. Ja, nee, je hebt meer een Delft. Je, je, je... bent u gelukkig in Delft... Ik, ik woon al 53 jaar in Delft. Ja, gelukkig. En, uh, uh, nou, uh, ik heb het geluk dat ik uh, uh, uh, op een eiland geboren ben die uh, kolonie geweest is van Nederland. Dus ik, hoef, ik, ik, ik, ik ging al Nederlands leren. Ik, ik moest al Nederlands leren op uh, eiland Nieuw-Genea. Ik ben Papua. Ja, oké. Okay. Maar je bent wel gelukkig in Delft. Dat, dat was eigenlijk de vraag. Ja, oh, ja, te, ja. Nou, dat is, dat ja was... Ik, ik hoorde het allemaal. En uh, nou, ik moet zeggen... Ik heb, ik heb nu precies 13 maanden weer een huis. Na 53 jaar eigen huis gehad te hebben. Door overlast ben ik... Vijf um, maanden dakloos geweest. En ja. toen kregen we een nieuwe burgemeester. En ik ben daar gewoon bij het stadhuis gaan opwachten. Ik heb me voorgesteld. Ik ja. zeg... Uh, ik zeg, nou, um, als ik, uh, ik zei. Uh, nou, moet, uh, ik ben uh, die en die uh, en het is gewoon te gek voor woorden. Ik woon er 53 jaar, alleen de overlast ben ik door de woningbouw. Ze, ze, ze, ze hield mijn hand op vast te zijn. Nou, maar dat kan niet. Ik zal de wethouder van woningszaak... Uh, op de hoogte stellen. En uh, nou, ik heb geen... Uh, urgentieverklaring, niks. En ik woon nu in een senioren... Kijk, aanleunwoning bij het bejaardenhuis. Maar daar hoef je en ik dus, heb alle geluk... Maar u heeft dus eigenlijk al, u heeft eigenlijk al een burgemeester... voor geluk, als ja. ik het zo hoor. Dan, dan, dan is het ja. toch eigenlijk heel goed geregeld. Dat, en dat is eigenlijk ja. uh, ook... Wat, wat, wat je zegt... Uh, of, um, uh, Jan Steven, dat... dat, dat als je maar die persoonlijke aandacht geeft, En dat ja. kan natuurlijk lang niet altijd. En deze mevrouw die loopt de, naar de burgemeester toe. En die burgemeester uh, pakt dat goed op. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Maar dit is wel een heel goed voorbeeld van hoe je Husse ook met je burgers om kunt gaan. Deze burgemeester geeft een prachtig voorbeeld. En als je stad of je dorp of je gemeente nou veel groter is, dan zou je toch uh, verwachten dat er ambtenaren zijn die op dezelfde manier te werk gaan en die het op dezelfde manier voor je regelen. Ja, wat ik nou zo leuk vind, er is iemand uh, die heeft gebeld uit Schagen. Wat spannend. Karen, goede nacht. Ja, hallo. Uit Schagen. Ik uh, naar nou ja, Schagen. ik woon in warme huizen, ja. maar dat is nu onderdeel van de gemeente Schagen, dat zult u ongetwijfeld wel weten. Ja. Ik ben uh, door een auto aangereden in 1998 zwaar gehandicapt geraakt. Mm -hmm. En ik heb hele negatieve ervaringen met de gemeente Schagen. Het ja. gaat om het verkrijgen van hulpmiddelen. Ik had op advies van Heliomare Revalidatiecentrum. Uh, vanwege mijn lees je een elektrische rolstoel nodig en aanpassing in huis... daar heb ik tien jaar lang juridische strijd voor moeten voeren... met ja. de gemeente Schagen. En maar dat is alweer een tijd geleden, natuurlijk, 1998. Dat is twintig jaar geleden. Maar als het nu, nu is het sinds... Nee, nee, nee, want het is, onlangs was de rolstoel kapot. Ja. En dan praat je over, uh, nou, twee jaar geleden... Ja. en weer een strijd van tweeënhalf jaar ja. moeten voeren maar, onlangs. Merkt u iets van de aanwezigheid van een wethouder voor geluk in uw gemeente? Niets. Helemaal niets. Het spijt me zeer dat ik het moet zeggen. Hmm. Ik heb, uh, uh, dat is ook een tijdje geleden, had ik mij om, uh, ja, je bent gehandicapt, je bent beperkt, had ik me via het UWV opgegeven om tenminste nog op een sociale werkplaats ja. in Schagen iets te gaan doen. Ja. Maar om nog even, ik, te, even uh, terug te gaan naar de ja? vraag uh, die uh, Jan Seven van Dijk ook uh, uh, wel stelde, eerder aan alle luisteraars. Maar hoe kan een gemeente ja. nou bijdragen aan... Uw geluk? Want dat is eigenlijk de kernvraag. Hè? Want uh, u, ja. heeft, uh, u zegt uh, van. Ja, het gaat ja, om nou een goed idee. Ja, door, ik, door, ik, door ik, inderdaad gewoon. Uh, uh, uh, wat mensen nodig hebben. Die, die zwaar gehandicapt zijn. die daardoor in een volkomen isolement terechtkomen. Uh, middelen te geven. Ja. waardoor ze letterlijk weer naar buiten kunnen gaan. met een elektrische rolstoel. Ja. En in, in en uw specifieke een... geval, wat zou nou als, als, als, als nou uh, de wethouder morgen bij u op de stoep staat... en die zegt, nou, ja. ik, ik ga u gelukkig maken. <laughs> ja. wat, wat, wat, wat, wat, wat moet er dan even, in, heel, in, in twee zinnen, wat moet er dan concreet gebeuren? Ik heb bijvoorbeeld nu ook aanpassingen aan mijn rolstoel nodig... omdat ik mijn armen steeds slechter kan gebruiken. En aanpassingen nodig voor een computer... omdat ik steeds slechter kan lezen. Ik heb geen eens een computer, want die is stuk. En uh, dat zou mij... ...in ieder geval kunnen laten participeren in de maatschappij... Ja. ...en contact kunnen houden met de maatschappij. Ja, Jan Steen van Dijk, is het, is het een concreet voorbeeld? Deze conc mevrouw heeft aanpassingen nodig aan haar rolstoel... Ja. ...om weer mee te doen in de maatschappij, om uh, weer gelukkiger te zijn. Een van de belangrijke voorwaarden om gelukkig te zijn is... ...werken en meedoen in de maatschappij... Um, is het iets waar de, waar de gemeente bij kan helpen? Ja, primaire taak van de gemeente. Wetmaatschappelijke ondersteuning betekent kunnen participeren. We zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van dit soort uh, hulpmiddelen. Elektrische rolstoelen, uh, et cetera, et cetera. Ik zou zeggen, Karin... Uh, je moet je telefoonnummer nu niet op de radio noemen... maar als je morgen naar het gemeentehuis belt... dan maken we gelijk een afspraak. Dat, uh, dat nou, op... dat zou ik echt heel fijn vinden. Dan kom ik want bij ik je thuis heb, kijken. Ja, want ik heb echt veel verdriet gehad van alles wat er is gebeurd. Kijk, maar volgens mij uh, is het een mooi aanbod van de, van de wethouder. Ja, vind ik heel mooi. En, ik wil uh, hem uh, morgen op. Ja, en uh, blijf ja. even hangen misschien dat we je telefoonnummer nog even opschrijven. Ja. Ik zie jullie ja. ook al samen, ja, dus dan uh, wordt er nog wel contact gezocht. Maar uh, ja, volgens mij is, het, is dit de manier om uh, het geluk van jou een beetje te vergroten. En, en, en ja, je Zeker. hebt nu aan de lijn de, de, de wethouder voor geluk. Dus uh, we hopen ja, dat het een klein beetje heeft geholpen. Dank u wel. Oké, okay, dag Karin. En uh, Marjolein is er nog, of Marion moet ik zeggen. Dag Marion. Hallo, met uh, Marion. Uh, ik heb een vraag uh, aan Jan-Steven. Uh, uit Alkmaar, dat... Wat zeg je? Uit Alkmaar, ook uit uh, de buurt van Uit Alkmaar, Spanien. ja, uit Alkmaar. Uh, even kijken hoor. Ik uh, begrijp dat hij uh, in de jeugdpsychiatrie heeft gewerkt. Ja. En ik neem aan dat dat Amsterdam is, in ja. uh, Zandtoort-Zuid. Uh, ja. Want daar heb ik met hem samengewerkt. Oh joh. Ja, ja. dus um, ik uh, ben verbaasd op uh, deze post uh, tegen te komen. Maar uh, mijn vraag is, want, uh, ik hoor steeds uh, heel veel uh, verzoeken van oudere mensen die uh, problemen hebben. Maar uh, wat, uh, zijn de, wat doe je voor jongeren in de jongeren in de gemeente? Om de jongeren gelukkiger te maken in de gemeente? Ja, ja. Want ik neem aan dat daar ook uh, nogal wat problemen kunnen zijn. En uh, met name ook uh, nou, jongeren die te maken hebben, hebben met de psychiatrische problematiek. Dus uh, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe dat uh, plaatje eruit ziet. Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Ja. Nou, allereerst leuk dat je belt. Dat, ja. Ja, de gemeente, die is er natuurlijk ook voor jongeren. De hele jeugdhulpverlening valt onder de gemeente. Dat, uh, Precies, 0, yeah. 0, 0 tot 18. We proberen die, die hulpverlening echt zo adequaat mogelijk... en zo goed mogelijk op maat te leveren. Een groep waar ik me zorgen over maak, dat is zeg maar 18+. Uh, 18 plus. Dat, uh, yeah. Dan zie je dat... Uh, dat we ze vaak uh, kwijtraken. Wij hebben binnen de gemeente verschillende jongerenwerkers in dienst... Die, uh, die proberen in contact te komen of in contact te blijven... met moeilijk te bereiken jongeren. Dat uh, We hebben geprobeerd in alle kernen alle accommodaties open te houden... zodat je makkelijker in contact komt met jongeren... via de sport of via het buurthuis... Cetera, ja, maar dat komen ze zijn ze maar, daar ja de leien Dus dan ben je met name aangewezen op je jongere werkers die zeg maar echt het straathoekwerk ook doen, dat uh, en ze op straat en op andere plekken ja, weten te is, is, is het zo, uh, Jan steven Van Dijk, uh, is het is het zo dat uh, uh, sommige groepen nou eenmaal makkelijker, even zo gezegd, gelukkiger te maken zijn dan andere groepen, of of, of? Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Het, waar, waar het de gemeente op te doen is, is dat je voorwaarden schept... voor al je inwoners, of ze nou jong of oud zijn. En dat zijn verschillende voorzieningen. Jeugd, die is bijvoorbeeld ook erg op zoek naar, uh, naar werk. En met name de jongeren waar... Uh, waar jij het nu net over hebt, die, die ja. zijn vaak niet goed opgeleid. Dus dan betekent het dat als je ze weet te vangen... dat je ze in een, uh, in een goed traject moet zetten, zodat ze aan het werk komen. Dat, en dat ze zich ook gewaardeerd voelen en de boel op de rit kunnen krijgen. Ja, zijn de vragen... Maar lukt dat? dat? Dat lukt lang niet altijd. Ik bedoel, ik ben uh, uh, in, de, in de zorginstelling uh, recent uh, weer een meisje kwijtgeraakt. Dat, uh, ja. wat, ik, wat ik niet wist te binden, dat... Uh, maar we doen er wel uh, ons stinkende best voor. Okay. Ja, ja. Bedan bedankt. Nou ja, dat... ja. Bedankt voor je telefoontje. Ja, oké, okay, graag gedaan. Fijne nacht nog. Yo. Yo, Jij ook. en eh, Jullie ook. Dag. Ja, uh, we, we hadden het al... Zo belanden we al een klein beetje in een nevenfunctie, Panje. <laughs> of ja, wat is nou eigenlijk een nevenfunctie? Want het is allemaal... Ja, het is, is, is, uh, je kunt ook zeggen, de, de politiek is uh, een nevenfunctie. Uh, ja, druk. Drukken heel veel uh, functies in de zorg. Ja. Uh, ook nog het begeleiden van ex-politici in ja. de gemeente. Uh, is het allemaal bij te benen al, die verschillende rollen? Uh, het, is, het is druk, het is soms heel erg druk. Uh, maar dingen zijn ook een beetje door het toeval bij elkaar uh, gekomen. Dat... Uh, uh, het zorgbedrijf. Ik, ik werk natuurlijk part-time als wethouder. En ik was gevraagd om bij dit zorgbedrijf te adviseren. Ze hadden problemen met de inspectie. De zorgerf Waarland is het? Zorgerf die? Waarland, ja. Ja. En, en wat is dat voor precies, een zorgbedrijf? Uh, ja, het, het, het, is een, uh, het zijn twee woningen. In totaal wonen er 15 mensen met een uh, verstandelijke beperking. En we hebben een dagbesteding. Dat uh, op 4 hectare grond. Dus het, is, uh, het, het neigt ook een klein beetje naar een zorgboerderij. Al hebben, we, al hebben we niet echt heel veel koeien of weet wat. Dat, ik zat daar voor wat advieswerk. En het, uiteindelijk ging dat bedrijf failliet. En ouders en een aantal medewerkers vroegen mij... van uh, ja, uh, zou, zou jij het kunnen doorzetten? Ja. Uh, ik heb me, da me daar toen ingestort en vervolgens gedacht van... och, dit valt niet mee. En mijn vrouw zei altijd, het is beter dat er eentje niet slaapt... en dat ben jij, dan dat er vijftien mensen en zoveel personeelsleden niet slapen. Dus je bijt maar even door, jongen. Ja. Dat, uh... Maar wat is dat die, die, die, uh, eigenlijk die constante uh, ja, uh, urge om, om, om mensen te helpen? Ja. ja. Ik denk dat ik het van huis uit meegekregen heb. Dat... Uh, uh... Ik heb, er, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik weet er niet goed het, het antwoord op. Ik kan het. Dat, dat is misschien ook... Een... Ja. En ik, ik heb er lol in. Dat, uh... en, en, en wat is het voor de grootste lol dan? Om mensen uiteindelijk weer uh, uh, verder te helpen. De, de grootste lol is uh, voor mij... Als het me lukt uh, met andere mensen zaken weer op de rit te krijgen. Dit bedrijf met het team op de rit te krijgen. Ik, ik hoef niet op één te staan. Ik hoef niet het lintje door te knippen. Dat, uh, het meeste plezier heb ik als nou zeg maar, de mensen gelukkig zijn... als ze succesvol zijn. Ik ben ontzettend blij als een ex-politicus... weer een goede baan weet te vinden. Die dan uit zijn wethouderschap of uit zijn kamerlidmaatschap kwam. Waar je dan vaak ziet dat mensen zich echt even heel erg ongelukkig voelen. Heel erg rot, heel onzeker. En dat je dan toch na verloop van tijd het voor elkaar krijgt... om een passende functie te vinden. En dat mensen ja, weer gelukkig zijn en hun draai gevonden hebben... en kunnen bijdragen. De, de, ik wil het graag zo meteen wat ja. uitgebreider over hebben. Het begeleiden van ex-politici. Dus ja, ze staan nu waarschijnlijk in rijen voor de deur... Uh, naar de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, raadsleden, maar ook wethouders die uh, ja, niet meer zijn herkozen... en niet terug kunnen komen. Dus uh, nieuwe klanten, lijkt me, uh, de komende tijd. Ja, ik uh, raadsleden vallen niet onder de regeling. Wethouders is natuurlijk een betaalde baan. Die vallen wel onder uh, de regeling. Op dit moment zijn er heel veel collega's... die nog uh, afwachten of ja, ze weer aan het werk gaan. Precies. Maar binnen afzienbare tijd zullen er vele... Uh, uh, ja op zoek gaan naar een uh, instantie uh, die ze kan begeleiden. Oké, okay, we gaan het er zo over hebben, ja. hoe, hoe dat gaat... en, en, en wat voor verhalen u allemaal tegenkomt. Maar uh, er is ook een lijstje gemaakt met muziek... en we komen er eigenlijk helemaal nauwelijks aan toe... maar uh, <laughs> misschien toch nog aardig om uh, dit uur nog één plaat te, te draaien. We hebben het vorige uur uh, een plaat gedraaid van uh, Boudewijn de Groot. Ja, uh, welke mag er nog bij? Iets van de dijk, uh, de baseballs, uh, alderliefste... Nou, zullen we de baseballs doen met umbrella? Gewoon hartstikke vrolijk. Ja, dat, dat, kan, dat kan prima. Ja. Uh, en, en wat zit daar een gedachte aan? Zit daar een, een, een, een, een, nog een verhaal nee, bij? Nee, nee, het geeft mij altijd zeg maar, dat kortstondige geluk. Zo, want het is een heel vrolijk nummer en ik word er altijd blij van. MUZIEK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 Shines, were shine together I told you I'll be here forever that I'll always be Instand geluk bij uh, wethouder Jan Steven van Dijk, uh, de umbrellas. Uh, ja, toch? Ja, ik word er altijd heel veel ja, aan. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja. Uh, ja, we, we zouden het even gaan hebben over uh, de politiek en daarna. Ja. Gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Uh, veel wethouders zijn nog een beetje in afwachting van... ja, ga ik wel door, ga ik niet door? Uh, voor sommigen is het doek al wel bijna echt gevallen. En dan kun je dus onder andere je melden bij Loopbaan en Politiek. Uh, dat is een, uh, een organisatie die uh, mensen... Ex-politici begeleid bij het vinden van een nieuwe baan om weer een beetje in het gewone leven terug te keren. Niet alleen natuurlijk vanuit de gemeente, maar ook vanuit de landelijke politiek: Tweede Kamer. Um, en u, u doet het ook met ja. uw partner. Uh, en um, ja, al veel ex-politici onderhandig gehad. Ja, dat. Uh... We hebben vorig jaar natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen ja. gehad, Kamerleden, ministers, waterschapsbestuurders en wethouders vallen onder deze regeling. Is misschien wel goed voor de luisteraar. Om, om zich dat even bewust te zijn. Als je dus als bestuurder werkeloos wordt, val je onder wat je, zeg maar noemt de WW voor ex-bestuurders en Kamerleden. Een wachtgeldregeling. Wachtgeldregeling. Ja. En dan krijg je begeleiding aangeboden. Maar het is niet alleen begeleiding, het is ook controle. Wij controleren op een goed moment of iemand zijn inspanningen nakomt... om aan het werk te komen. En we ondersteunen iemand om weer aan het werk te komen. Ja. Dat, uh, uh, vorig jaar maart zijn er natuurlijk een aantal kamerleden uitgeraakt. Ja, kunt u namen noemen die u begeleidt? Of is het allemaal een beetje uh, uh, ja, dat, uh, privacy en zo? Ja, ik, ik vind dat lastig, dat, uh, qua, qua privacy. Ik, he, ik heb het er niet met, met verschillende mensen over gehad. We hebben ze uit alle partijen, dat, uh, maar... Uh Iedereen weet dat bijvoorbeeld de Marit volop uit de Kamer is vertrokken. Van de Partij van de Arbeid? Partij van de Arbeid. Uh, Jeroen is uit de Kamer. Ook Partij, de of Ook Partij van de Arbeid? Partij van de Arbeid. Dat <laughs> ja. zijn er toevallig twee die ik ja. goed ken. Ja. En, en, en, en die allebei weer aan het werk zijn. En die, Ja, nou, dat is in ieder geval hartstikke goed nieuws. Maar die, die, die, die ja, het Kamerlidmaatschap is dan afgelopen. Ja. Komen ze dan met een ziel onder de arm? En uh, van, uh, ja, en nu? Uh. Het is heel verschillend hoe wethouders en kamerleden reageren. Sommigen komen heel bezorgd en nu, wat, wat moet ik nu gaan doen? Anderen die hebben hooggespannen verwachtingen... die denken, we zijn zo aan het werk. Iedereen zit op ons te wachten. Uh, sommigen die hebben er ook even geen idee van, die zijn gewoon moe. Dus heel, heel verschillend. Ja. Maar wat je wel bij de meesten allemaal ziet is toch teleurstelling, soms verdriet, boosheid... dat het opeens afgelopen is. Ja, En dan, uh, dan staat u daar ja. met de armen wijd en zegt... kom maar hier, <laughs> op die schouder. Ja, nou, we, we gaan natuurlijk eerst luisteren... en we gaan kijken van wat wil je nou? Uh, wil je eerst uitrusten? Je mag drie maanden lang uitrusten. Dat, uh, daarna moet je echt werk gaan zoeken... Of ben je heel strijdvaardig en heel energiek en zeg je van ik wil vandaag beginnen. Wat, wat ik dan doe is eigenlijk kijken van waar, wie ben je, wat kun je, waar word je enthousiast van. Dat, uh, want uh, het Kamerlidmaatschap of het wethouderschap is heel algemeen. En opeens ga je vaak een meer specialistische baan zoeken. En dan is het vaak een zoektocht: zo van welke ervaring heb je, welke kennis heb je, uh, waar, waar word je vrolijk van? En proberen we dat eens goed in kaart te brengen ja. en zeggen van in die richting gaan we zoeken. Maar hoe lang blijft het nog een, een, een teleurstelling, een boosheid uh, uh, hangen? Want... Ik heb ook wel eens met een Kamerlid gesproken die uh, je verwacht dan van uh, een, je bent lid van de Tweede Kamer geweest, uh, ook namens een partij. Ja. En uh, je denkt van: oké, okay, ik ben dan niet meer herkozen, maar uh, ik hoor nog wel bij de club. En uh, ja. de partij die, die ja, daar, daar koestert wel iets voor mij, of die in ieder geval hebben wij nog. Maar die, die vertelde: van nou, ik ben eigenlijk geen eentje meer gebeld. door niemand niet. van de hele partij. Niet ik ben weg. Ik, ik heb mijn spullen ingepakt en niemand van mijn collega's laat me iets van zich horen. Ja. Dat is de ervaring die de meeste bestuurders hebben. zo van Dat en je partij en de buitenwereld... van het ene op het andere moment je lijkt te vergeten. Dat uh, Je zit niet meer op een betekenisvolle post. Mm -hmm. Je kunt weinig voor mensen meer doen. Dus uh, mensen steken opeens ook weinig energie in jou. Ja. Je, je, je sterren, je strepen ben je kwijt. Ja, ja. dat... Uh, kon je, kon je eerst uh, misschien nog invloed hebben op een woningbouwprogramma... of nou verzin iets. Nu ben je opeens doorsnijburger... en dus voor heel veel mensen niet meer interessant... Ja, en, en, en is dat een hard gelach? Want mensen die zien dan ineens van... ja, ik was dus eigenlijk alleen maar interessant... omdat ik wethouder was of omdat ik Kamerlid was. Ja, ja. ja dat, dat, dat is een hard gelach. Daar, daar voel je je vaak heel beroerd onder. Ja. Dat... Zelf ook overigens. Ik ben zelf ook wel eens eerder wethouder geweest. Ja. Ergens, ook zelf was ik in dat zwarte gat gevallen? Of is dat iets ik, wat... Uh, ik had het geluk dat ik heel snel uh, weer aan het werk was. Maar ik merk wel dat zo na die verkiezingen toe... dat een dat zich een onrust van me, meester maakt. En voor mij ook een zoekend gevoel. En hoe nu verder. ja, dat, ja Ook ik ben misschien over een paar weken... voor 50% werkeloos. En krap me dan op mijn achterhoofd zo van... Uh, en wat zal ik eens gaan doen met die andere 50%. ja Het is ook maar net hoe je daarmee omgaat. Hè? Maar je kunt ja. dan in paniek raken. Maar je kunt ja. ook denken van nou, alles staat weer open. Alles ligt weer open voor me. Alles ligt weer open. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat het soms niet zo makkelijk is. Dat, uh, omdat wij zo breed uh, georiënteerd zijn, zo'n algemene functie hebben... Uh, hebben een hoop bedrijven zoiets van... ja, kunnen we iets met hem of haar? En een hoop uh, bedrijven hebben ook wel een vooroordeel... dat wethouderskamerleden een soort omhooggevallen figuren zijn... Ja, ja. Die, die het allemaal uh, uh, konden, konden zeggen en dat het uitgevoerd werd... En dan denken ze zo van ja, die gaan hier ook de boel dirigeren. Die ja. zijn uh, niet of moeilijk in staat hun mouwen op te stropen... zelf aan het werk te gaan. Zijn er nou ook politici die u ziet die er gewoon echt niet meer uitkomen? Die, die echt die zo verknocht zijn aan het vak... of zo uh, ja, in, in hun vak zijn opgegaan... dat ze zijn, uh, zijn ja, of politicus of, of niet... Dat, dat ze heel ja. lastig meer terug te vinden zijn... zich terug te zien in, in, in een gewone maatschappelijke baan? Uh, ja, bij sommigen is het heel lastig. Toch moet ik constateren dat ze zo'n 70, 75 procent... binnen een jaar aan het werk hebben in, okay. een, in een passende baan. Dus het gros krijgen we uiteindelijk uh, door, door heel individueel uh, te werken... toch weer snel aan het werk. En dan is het individueel werken... Uh, betekent uh, assessments, gesprekken, eventueel scholing. Ja, ja. Leo, goeienacht. Ja, goeiedag, Spreek met Leo. Uh, ja. Een vraag voor Jan uh, Steven uh, ja. Steve van Dijk. Ja, ja. Ik, ik, ik wil graag weten waar hij, waar hij die filosofie vandaan haalt... om, om, om te denken dat werk gelukkig maakt. Dat ik, ik heb daar gewoon moeite mee. Hmm. Ik, ik, ik, ik, ik zit zelf niet in de, in de via. Ik ja. ben helemaal 100% afgekeurd. Uh, en, maar in, in mijn dagelijks leven... Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb 720 euro in de maand... Daar moet ik het mee doen. Ik heb gelukkig een, hu een, hu een, hu een huurhuis. Ik betaal maar 110 euro per maand aan huur. En, en, en ik ben gewoon stiek gelukkig. Ja. Ik ben gewoon stiek gelukkig. Ja. Dus waarom, waarom moet ik werken? Waarom moet ik een baan hebben? Waarom moet ik maatschappelijk uh, uh, meedoen aan al het commerciële ja, gedoe. Laat hem me met, ja. nee, nou, met rust. Heel goed, heel goed. Leo, dankjewel voor je vraag. Want, uh, ja. We gaan even weer terug naar het begin. Want toen ja. hadden we het over van... Uh, ja, hoe, hoe, waar, waar besteed je nou allemaal aandacht aan... in de gemeente, in de gemeente Schagen? Uh, wat is nou belangrijk? Om, waar worden mensen gelukkig van? En nou, is Er, ja. onderzoek nee. uh, gedaan. er is een onderzoek gedaan... door de uh, Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, onder ja. meer door Ruud Veenhoven. geluksprofessor. En die heeft uh, gewoon... Uh, uh, na ah. die, nee, nee. Maar die heeft juist mensen in... Schagen gevraagd, waar word je gelukkig van? En de meerderheid van de mensen zei... toch? Uh, ja. Heb ik het goed? jan Steef. Ja. Die, die zei van... ik word gelukkig van werk. Dat ik, dat ik een zinvol werk doe en dat ik iets doe. Dat is toch eigenlijk waar het op gebaseerd is? Ja, het, het is... Cool. Nee, nee, maar ik, ik, ik, ik, zeg even, ik zeg even waar het onderzoek op gebaseerd is... en waar het dus het lijstje vandaan komt. Dat dat voor individuen, dat er natuurlijk ook mensen zijn zoals jij, Leo... die het prima vinden om voor van 720 euro rond te komen... en heel erg gelukkig zijn en dat allemaal ook zonder een baan heel goed redden. Die zijn er natuurlijk ook, maar als je een gemiddelde neemt van de mensen... die vinden over het algemeen werken en zinvol dingen doen heel belangrijk... Ja, maar, maar kijk, wat is werk? Kijk, ik, ik zorg voor mijn moeder. Mijn moeder is 88. Ik zorg voor mijn moeder. Ik, ik, ik ga er naar toe. Ik zorg dat, dat, dat ze de boodschappen krijgt. Ik zorg dat, dat, dat, dat ze, zeg maar, uh, uh, uh, had, uh, had een natje een doogje hebt. Ik, ik, ik zorg er gewoon voor. Ja. Ik, ik zorg voor mezelf. Ik zorg voor mijn dochter, die studeert nog. En, en ik, heb, ik heb een heel laag inkomen. En ik heb helemaal geen last. Maar, maar ik word stotst, steeds lastgevallen door gemeentelijke instanties die aan mijn deur komen om te kijken of ik wel gelukkig ben. Ga lekker er weg, ik ben gelukkig. Dat is goed om te horen, Leo. Dank je wel. Een fijne nacht nog. Blijf gelukkig, blijf gelukkig, blijf gelukkig. Je kunt ook overdrijven natuurlijk, hè? Niet te veel gaan pushen. Als je met gelukkig bent... niet nog iedere keer weer gaan vragen van ben je gelukkig, Jan Steven? Nee, dat is ook absoluut niet de bedoeling... dat we iedereen achterna lopen en steeds vragen ben je gelukkig. We zeiden het al eerder vanavond of vannacht... Gemeente moet met name die voorwaarden proberen te scheppen. Dat ja. er als iemand gelukkig is, nou la, laat hij gelukkig zijn. Dat op zijn of haar manier. Dat hoeft niet uh, via een standaard uh, procedure. Ja, uh, als we het even samenvatten, de, de, de, waar we het de afgelopen uh, uren over hebben ja. gesproken, dan is het dus eigenlijk kijken naar van wat hebben mijn. Maar eigenlijk is een, een, een. kijken, wat hebben mijn burgers in de gemeente nou eigenlijk nodig? Wat kan ik doen om hun geluk te vergroten. En hoe kan ik nou eigenlijk ja, die voorwaarden scheppen? Hoe kan ik nou ja. dingen wegnemen bij de gemeente? Hoe kan ik dingen anders doen om het allemaal net even anders te doen. Waardoor het geluk uh, uh, toeneemt. Ja. Jullie hebben daar een paar uh, concrete dingen voor. Uh, jullie gaan uh, als er dingen worden aangepakt, bijvoorbeeld de regulering in de straat dan uh, ga je met die mensen in gesprek zeggen... Ja. maar luister, de straat ligt nu toch open. Had u nog andere wensen? Ja. Uh, een ander voorbeeld dat ik ook tegenkwam... waar we het niet over hebben gehad... maar bijvoorbeeld als er mensen een, een, een, een vergunning aanvragen... voor een dakkapel... niet een hele grote romslop met papieren... maar meer meedenken van... Ja. hoe had u uw dakkapel gehad willen hebben? Uh, het klinkt allemaal hartstikke mooi. Het klinkt ook soms heel simpel. En toch gebeurt het in heel veel gemeenten niet. Hoe kan dat? Uh... Nou, het, het is natuurlijk ook best eng dat uh, op, opeens zeg je van... ik stap met mijn laptop in de auto en ik rijd naar meneer Jansen toe... en dan ga ik uh, die vergunning voor die dakkapel regelen. Je gaat uit je veilige omgeving van het gemeentehuis. Uh, je gaat het daar ter plekke regelen. Je wil natuurlijk geen fouten maken. Uh -huh. hey, wij, wij zijn als gemeente natuurlijk willen we een betrouwbare overheid zijn... willen we het dus altijd goed doen... en zijn doodsbenauwd om, om fouten te maken en, en dat soort zaken. Hoe, stopt, want hoe reageren de ambtenaren? Maar ik zou denken, van als ik ambtenaar was... en ik zou in één keer uh, een laptopje krijgen in een auto... en naar de mensen toe... ik dacht, nou, dat is een enorme, lijkt, lijkt mij een enorme verrijking van mijn werk. Ja. Nou, het, het gros van de mensen die, die, die is daar ook positief over. Dat, die, die vinden dat een, een leuke leuke ervaring. Ja? Een klein deel heeft zoiets van... Uh, het geeft veel onrust en laat mij maar in de stilte ruimte lekker achter mijn scherm uh, mijn werk doen. Dat Maar het merendeel van de ambtenaren ervaart het als een verrijking. Dat ze nu direct uh, dat, dat klantcontact uh, hebben... en ook die waardering uh, vaak hebben. Want uh, nu twee jaar een wethouder voor uh, geluk uh, in de gemeente uh, Schagen... Is het nu ook bij alle ambtenaren uh, geland? Uh, bij alle medewerkers van de gemeente? Uh, hoe, hoe, hoe ging dat? Uh... <tus> nou, Toen we dit zijn gaan introduceren... Uh, hebben, hebben we gezegd... van: dat gaan we eerst in de ambtelijke organisatie overal vertellen. Vervolgens hebben we met elkaar er een boek over geschreven. Dat heb ik niet geschreven, maar dat hebben mijn ambtelijke collega's geschreven. Ja. Hun verhalen, hun ideeën. Op die manier is het geweldig gaan leven in de organisatie. En het leuke is, ik stel altijd... als je het goed wil doen voor een inwoner... als je aan dienstgeluk wil bijdragen... moet je dat niet met een zaggerijne gezicht doen. Dus moeten wij ook als gemeente, als werkgever... investeren in het werkgeluk van onze ambtenaren. Wij moeten zorgen dat we blije, positieve, gemotiveerde mensen hebben. Dat betekent dus ook dat wij een hele goede werkgever moeten zijn. Want anders krijg je daar iemand op je stoep die zegt zo van... ja, ik moet hier wel komen, et cetera, et cetera. En ik heb hier geen zin in. En nu komen er blije mensen uit de auto rollen en zeggen van, uh, mag ik met u uh, de dakkapel uh, bespreken? Ja. U zei het al, van, ja, uh, het moet allemaal nog uh, uiteindelijk zo'n beslag gaan krijgen. Ja. Hoop natuurlijk dat het allemaal uh, in, in stand blijft. Maar toch, uh, er moet ook nog een evaluatie plaatsvinden. Ja. Maar als je nou twee jaar later nu kijkt... Wat is dan nu al de erfenis van de wethouder voor geluk? Belangrijk is dat het onderwerp op de kaart staat... dat het heel erg goed... Uh... Uh, in het hoofd van mijn ambtelijke collega's zitten... dat die echt proberen actief burgers te betrekken... meer naar burgers toe te gaan... minder vanuit de procedures en de regels te denken... maar meer vanuit de vraag. Eigenlijk gewoon terug te keren naar... wat was nou de bedoeling? Wat was hier nou de vraag? Dat uh, in plaats van dat je constant uh, denkt van... hoe past het in mijn uh, systeem? Ja, heeft deze functie bijgedragen aan uw eigen geluk? Ja, ik heb... Uh, na de aanvankelijke aarzeling, dit met ongelooflijk veel plezier gedaan. En ik ben er heel erg van overtuigd dat uh, in de komende periodes... Uh, er op heel veel plekken deze functie gecreëerd moet worden... om het aan te jagen. Ja, Ooit wel eens gedacht van, uh, dit draagt even niet meer bij aan mijn geluk, deze functie? <laughs> uh, nee, dat, dat, dat valt erg mee. Ja? Dat, dat valt erg mee, ja. Dat, uh, ik, uh, ja, nee, ik, ik heb er eigenlijk weinig, weinig last van uh, ondervonden. Wat, wat, naast dit werk, wat, wat is nou, waar, waar haalt u nou eigenlijk uw grootste geluk uit? Uh, ge, ge, na, naast het werk... Uh, nou, je geeft het al aan. Het, het werk uh, doe ik met heel veel plezier, maar het gezin... Uh, daar geniet ik ook erg van. Je hebt te groot gezien, hè? Ja, ik, ik ben twee keer getrouwd, zodoende. Heb ik acht kinderen verzameld. Vier uit het eerste huwelijk. Twee bracht mijn vrouw mee, twee hebben we er samen. En we hebben een pleegdochter erbij. Dat, uh, en dat kan ik ook iedereen aanraden. Weer het zorgen, Ja, weer dat zorgen. Ja, dat. En. Ja, maar wat, wat, wat, wat, ja? Dat, dat, dat, dat maakt het dan weer compleet. Want je zegt, ik behandel al vol aan acht kinderen van mezelf. Maar dan moet er toch nog een, een dochter bij... Die, die het in een andere omgeving wat minder goed heeft. En, dat, en toch wilt u die dan ook een, een goede toekomst geven. Ja, en daar is eigenlijk heel weinig voor nodig. Dat uh, pleegkinderen draaien gewoon mee in je gezin. Je ziet dat dat ze er profijt van hebben, dat ze opvleuren. Ja, je hebt ze nu dan ook je moeilijke momenten. En ook de ouders van, van dit meisje waarderen het erg. Ja, dan is het klei, kleine inspanning groot, groot plezier. Ja. Dus, uh, ja. En als je me nou vraagt, van waar, waar ontspan je nou even? Dat is uh, als ik uh, op mijn paard rij. Op het, een paard? Ja, ik heb een uh, paard. En... Uh, ja, dat is ook een gek verhaal. Want ik heb helemaal de centen niet om een heel duur paard te kopen. Maar ik heb dit paard voor een appel en een ei kunnen kopen. Omdat hij in het begin totaal onhandelbaar was. En de vorige eigenaar zoiets had van nou, hij moet maar geslacht worden. En je hoorde al, ik heb in de gehandicaptenzorg en in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Dus ik dacht van nou ja, als ik met lastige mensen kan werken... kan ik misschien ook wel met een lastig paard door de bocht. Met hulp van uh, instructeurs... Uh, is inmiddels een goed handelbaar paard en bleef ik er heel veel plezier aan. Ja, u ziet overal uitdagingen. Ja, ja. Ik zie altijd mogelijkheden ja. Ja. ik denk altijd in oplossingen. Ja. En ik las ook nog ergens weer 40 dieren naast het paard. Ja, ja, ja. ja. Gisterochtend uh, zei mijn vrouw wat zagrijndig toen we ochtends om 7 uur... met een potlam in bed zaten die het dekbed onderpoepte. Sorry, in wat? Met een potlam in bed zaten. Een potlam? Ja, een potlam. Dat is een lammetje wat niet bij de moeder kan eten of drinken. Dat, omdat de moeder bijvoorbeeld te veel lammetjes heeft gekregen. Dus voor de zorgboerderij had ik bedacht... dat is leuk om potlammetjes te hebben. En dan had ik er vrijdag eentje gehaald. Maar die kon van het weekend nog niet naar de zorgboerderij. Dus die zit nu bij ons in de kamer. Dus mijn vrouw zei zaterdagochtend de ochtend om zes uur... Steven, ik hoor dat lam mekkeren. Volgens mij moet hij een fles. Nou... Het duurde even voordat ik mijn bed kwam. Ik had niet zoveel zin. En ik had zoiets van, daar ben jij toch heel goed in. Jij hebt al die kinderen aan de borst gehad. Ja. Maar ze waren er niet uit. Dus ik ben er uiteindelijk uitgegaan. Heb het lam meegesleept naar het bed. In bed gestopt. Fles meegenomen. Vervolgens gezucht dat het niet lukte. En het aan mevrouw overgedragen. Dat, en die zei van, wat is dit voor een huishouden? Die <lacht> maar zei, hebben we het, wat voor Zo dieren hebben we naast het paard en het potland nog meer? Ik, ik heb twee, twee paarden, twee honden, drie katten, konijnen. Mijn dochter heeft Axolottels, kippen... Twee varkens hebben we nog in de tuin. Dat. Uh... Goed. Landelijk wonen daar volgens ja, mij ook ja, ja. in, uh, in Schaagel. Of eigenlijk de andere gemeente, de buurgemeente ja. waar hij woont. Er wordt ontzettend veel gebeld uh, vannacht. Heel veel mensen hebben uh, vragen, hebben opmerkingen. Het thema raakt mensen. Uh, gelukkig zijn, uh, geluk uh, zoeken de, bij de gemeente. Uh, Annemiek, uh, ook nog uh, een vraag op de valreep. Goedenacht. Ja, ja, nog op de valreep. Ja, ik wilde graag weten hoe die meneer omgaat met projecten die helemaal buiten de boot vallen. Uh, ik ben van stichting eigenaar. We bestaan 30 jaar. Sinds 15 jaar hebben we uh, een heel andere manier zijn we gaan werken. En we hebben dus van alles door elkaar. Uh, mensen die uh, uh, met de enkelband ged uh, gedetineerd zijn. Uh, Taakstraffen, maatschappelijke stages, heel veel jongeren. En waar uh, werkt u? Uh, ik werk niet. Ja, ik werk. Ja. Het, is, het is een vrijwilligersproject. Okay. En, waar, waar, waar is het? In welke omgeving? In Schiedam, 15 jaar geleden, hadden we nog zes beroepskrachten. Die werden allemaal wegbezuinigd. We zijn met vrijwilligers doorgegaan. Toen zei de gemeente, je krijgt geen subsidie meer. Nou, als dat weinig is, is dat ook geen probleem. Ja. En uh, toen moesten ze 7,5 keer zoveel uur gaan betalen... Dus dat konden we niet betalen. Dus nu zijn we stichting Eigen Werk of Straat. Maar het is jammer dat ons project niet... Uh, in die gemeente zit. Want ja. ik denk dat we daar heel goed zouden passen. En uh, wij hebben dus... Uh, met collecteren... Uh, daar bestaan wij van. En dan uh, een, uh, leer je ook zo ontzettend veel mensen kennen. En vooral zoals die mevrouw zei... die dakloos zijn geworden en zo. En dan loop je ook tegen regels aan. Als je dakloos bent... dan word je opgevangen. Maar dan moet je je huisdier wegdoen. Nou, dat is vaak het enige wat die mensen hebben. Maar de vraag is eigenlijk van, ja, heb je ook, stuit op een gegeven moment ook een wethouder voor geluk tegen grenzen? Nou, als je dan verkiezingen hebt, en er komen dan weer nieuwe gemeenteraadsleden en nieuwe BNW zo die denken, wat is dat voor een raar project? Dus dan besta je 30 jaar en dan word je ineens wegbezuinigd. En geen subsidie was geen probleem, maar zeven en half keer zoveel huur betalen wel. Ja, ja, maar, maar dat, die, die, eigenlijk is het dan die continuïteit hè, wat je dan, uh, wat je dan ja. ziet. Ja, uh, precies. En wij hadden een professionele houtwerkplaat, pottenbakkerij en ja. zo. En we lieten dus, we hadden die taakstraffen die al twintig uh, keer een taakstraf hebben gehad. En dan kwamen ze en dan denken ze: oh, ik moet nou de vloer gaan dweilen. En dan zeiden we: nee, ga maar een schilderij maken. Ja. Want we hebben een tentoonstelling op het stadhuis. Ja. Dus dan heb je een, een hele andere manier. Uh, waarom je met mensen omgaat en waarom je ook... en de mensen die taakstraffen uh, hadden... die blijven nu bij ons gewoon als vrijwilliger en ja, zo. Ja, en ja. ik ben wel benieuwd, ik vind dat wel passen... in, in de visie van, uh, van die meneer eigenlijk, okay. van... Bedankt voor je telefoontje. Uh, ik ga, we gaan het nog heel kort even over, he over hebben, over die continuïteit natuurlijk. Want, ja, uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Uh, volgende week, uh, of deze week, wordt de, de nieuwe raad geïnstalleerd. Ja, uh, ja de, de grote vraag natuurlijk: hoe zorg je ervoor dat al die mooie initiatieven die ook zijn ontstaan uh, vanuit uh, de Wethouder voor Geluk, maar ook andere mooie initiatieven die nu nog steun krijgen, dat die ook wel door kunnen? Want, uh, ja, uh, een nieuwe politieke werkelijkheid. Ja, daar komen ook weer al nieuwe dingen bij kijken. Klopt, ja. Het, het is natuurlijk... Uh zodat dat een nieuwe raad nieuwe ideeën kan hebben. Dat... Maar je hebt ook zoiets als continuïteit uh, van bestuur... en een betrouwbare overheid. Dat betekent niet dat je zomaar het roer kan omgooien en zaken stoppen. Dat, uh, je, je moet altijd, als je al dingen wil wijzigen... dat netjes uh, afbouwen en in, uh, in goed overleg. En zaken liggen natuurlijk ook gewoon vast in begrotingen. Dus lopend jaar gaat gewoon door... Dat en volgend jaar zou je dingen kunnen bijsturen. Ja. Maar met name de ambtelijke organisatie, die is daar ook erg scherp op om, uh, om dingen geleidelijk te doen veranderen. Als we nou eens even kijken naar het. Uh, toch even de formatie vooruit lopen. Ja. Speelt u daar nog een rol bij, bij de formatie? Of uh, graag? in Inschagen? In heb ik geen rol. Nee. Dat, uh, in Schaag is het CDA de grootste partij geworden ja. met tien zetels. Is er nog eentje gewonnen? Ja, mijn collega die zal. Uh, het voortouw nemen. En, en, en ja, de, de coalitie die er nu is, uh, CDA, Partij van de Arbeid en dus uh, Wens voor u, dat is. Dat gaat heeft, niet... heeft geen meerderheid. Geen meerderheid. Die gaat, uh... gaat niet door. Dus uh, ja, hoe gaat het eruit zien uh, uh, over een tijdje? Ja, dat, dat, dat wordt, best, wordt best lastig. Dat, uh, je ziet dat in, uh, in Schagen uh, de senioren ook een zetel uh, gewonnen hebben. Dat, uh, ik, ja, je kunt ervan uitgaan dat CDA erin zal komen. En. Uh, ja, die, die zullen twee tot drie partijen nodig hebben om een coalitie te vormen. Ja, dat is een probleem natuurlijk waar veel uh, ja, gemeenten tegenaan lopen. De enorme ja. aanwas aan partijen, ja. de versplintering. Ja. Um, en, ja, en ook in, in, uh, in Schagen en ook in uh, uw eigen gemeente waar u woont, de ja. Hollandse Kroon... is ja. dat natuurlijk ook uh, heel veel partijen in een relatief klein dorp... En toch, als je het allemaal gaat afpellen... zie je dat de verschillen vaak niet zo heel erg groot zijn. In verkiezingen wordt het erg uitvergroot. En daarna moet het stof even neerslaan. Moet iedereen even tot rust komen. En dan moet je maar eens niet naar de verschillen... maar naar de overeenkomsten gaan zoeken. Ja, ja, ja. Uh, Wat gaat u doen de komende weken? Wat, wat kunt u nog doen als wethouder <lacht> voor geluk in de, in de, in de, in de nadagen? Uh, ik, ik ga sowieso door met mijn werk. We gaan in Schagen nog een project draaien met geluksplekken. Dat uh, is afgekeken van de gemeente Roerdalen. Ja? Inwoners die gaan aangeven wat plekken zijn die hen gelukkig maken. En uh, daar hun verhaal bij vertellen. En daar gaan we een wandel- of fietsroute ook langs maken. Oké. Okay. Dus er, er, er komt een soort blijvende herinnering aan de wethouder de, voor geluk. Of uh, die nou blijft uh, of niet? Er komt door die plekken aandacht voor het fenomeen geluk in Schagen. Dat, ja. uh, er komen letterlijk plekken waar je stil kunt staan bij het fenomeen geluk. Daar, daar zal een bankje komen of een bordje komen of weet wat. Met het verhaal van degene die het aangebracht heeft. En, en misschien ook vragen of zaken ter, oh, ter overdenking. Ja, en uh, laten we hopen dat er uh, meer uh, gemeentes nu bij, bij onderhandelingen, bij collegeonderhandelingen, denken. Hé, hey, wacht eens even, zo'n wethouder voor geluk, het zou misschien wel iets voor onze gemeente kunnen zijn. Ik. ik, ik gun het de inwoners uh, ongelooflijk. Hoeveel, hoeveel, hoeveel heeft u een doel? Hoeveel gemeenten zullen we inzetten? <laughs> Nou. Als we over vier jaar zeggen, nou, Nederland heeft toch... Uh, tien uh, wethouders voor geluk erbij gekregen ja. de afgelopen vier jaar. Ja, we hebben een kleine 400 gemeenten. Nou, laten we laag inzetten, laten we er 25 gemeenten zijn over vier jaar. Echt? Ja, dat zou toch moeten kunnen. Doet, ja. uh... Kijk, als u nou niet, niet weer wethouder voor geluk wordt... dan kunt u altijd nog weer doorgaan met lezingen geven. En dan, Precies, dan ga ik uh, als ambassadeur... Het, uh... het, het, het, het evangelie verspreiden, <laughs> ja. zullen we zeggen. Uh, Bijzonder bedankt voor uh, uw komst. Graag gedaan. Jan van Dijk, om uh, te praten over uh, geluk... en uh, hoe de gemeente daar iets aan kan bijdragen... door ja, net even de juiste prioriteiten te stellen... en ja. uh, vooral het belang van de burger uh, voor, uh, voorop te stellen. Uh, Zometeen op deze zender op NPO Radio 1 uh, Fris met uh, Thomas van Vliet. Thomas, kom eens even bij. Misschien aardig om nog even 10 uh, tien seconden te vertellen. Ben je trouwens gelukkig? Ja. Hij, hij knikt van ja. Waar ja. Ga gaan jullie het over hebben? Heb je nog één kort dingetje nog? Ja, nou, uh, onder andere over uh, paastakken. Paastakken. <laughs> nou, dat is al een reden om te blijven luisteren. Nou Fries, wat mij betreft, graag tot de volgende keer. En een heel mooie dag. Nachtkijkers. Vertel. Caro en C.